Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Naast minister Kaag voor buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking... heeft ook D66-lid Ton Visser zich gemeld als kandidaat-lijsttrekker voor de partij. Visser deed in 2012 en 2016 ook al een gooi naar het lijsttrekkerschap. De laatste keer haalde hij niet genoeg ondersteuningsverklaringen om verkiesbaar te zijn. De leden van D66 kunnen tussen 20 augustus en 2 september stemmen op de kandidaten. De komende tijd organiseert de partij mogelijkheden om kennis te maken met minister Kaag en het D66-lid Visser. Vouchers voor pakketreizen die zijn uitgegeven na 16 maart zijn niet gedekt... Vanwege de coronamaatregelen zijn veel pakketreizen geannuleerd en konden mensen vanaf 16 maart een coronavoucher krijgen. Nu blijken die niet gedekt wat inhoudt dat reizigers bij een fa faillissement van hun reisorganisatie het bedrag kwijt zijn. Reisorganisatie ANVBR erkent dat daarover niet duidelijk is gecommuniceerd. De Consumentenbond adviseert reizigers om bij een geannuleerde reis niet meer te kiezen voor een voucher, maar voor een uitgestelde reis, want dan zijn de kosten wel gedekt. De nieuwe Surinaamse president Santokki beschuldigt zijn voorganger Boutersen van financieel mismanagement. Op een persconferentie maakte Santokki bekend dat de regering Boutersen het land achterlaat met een overheidsschuld van 2,5 miljard euro. De paar duizend ambtenaren die Boutersen op de valreep nog aanstelden, kosten het land miljoenen aan salarissen extra. De Filipijnse autoriteiten hebben de coronamaatregelen verscherpt. Vliegvelden en het openbaar vervoer liggen vrijwel stil en restaurants zijn opnieuw gesloten. In de hoofdstad Manila moeten 27 miljoen mensen zoveel mogelijk binnenblijven. Er komen zoveel coronagevallen bij dat ziekenhuizen het niet meer aankunnen. Het weer vrij zonnig met stapelwolken in het noordoosten kans op een buitje. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 is de zomer van ZFM. Met nu voor Zandvoort en de regio. Goedemorgen Zandvoort. Daar zijn we weer. Loogman en Paardenkoper. En niet geheel uh, in die volgorde. Hoeft niet, per se, niet per se. Maar we gaan er een leuke ochtend van maken met uh, mooie muziek en uh, fijne, fijne gesprekken. En uh, nou, de, daar, daar, daar gaan we allemaal van genieten. En ik zou zeggen, laten we maar beginnen met de eerste. En dat zijn de Beat Boys. Don't worry, baby. Nou, dat zeg ik. Goedemorgen, Stijn. Goedemorgen. En uh, we kennen ze natuurlijk allemaal. Ze hebben ooit een, een album opgenomen hier in Nederland, in Baanbrugge. De mannen zijn uh, bezig met de koffie. En uh, ja, uh, jongens, komen we er erbij? Hallo? Komen jullie erbij? Komen jullie erbij? Komen jullie er naar beneden, Moet ik er nog een uurtje bij schrijven? dankjewel Tino. Tino heeft een heerlijk kopje koffie voor me gehaald. En uh, hoe is het, mannen? Ja, goed. Goed, Vertel. Ik heb het uh, rugprobleem. Ik ben door mijn rug gegaan. Ach, echt waar. Zoals ik uh, zelf altijd voorzichtig probeer uit te leggen. Het is nooit verstandig om een en van 800 kilo in eentje op te tillen. <lacht> nee, nou ja, daar hoef je ook niet voor gestudeerd te hebben. Hè? Nee. Jammer joh. En, en verder? Uh, nou, de, de normale kleine en grote irritaties. daar wil ik het wel met je over hebben. Nou, dat is natuurlijk wel wat leuk. Wat betreft het hier... Oh, ik wil even geen uh, geluid hier. Ja, nu weer. de erbij, Ik ja, heb hier goeie. nog een lokkapje voor je. Plopage. Een ploppage. Een ploppage. Maar betreft het uh, louter zandvoortsen? Of uh, uh, irritaties in de huiselijke sfeer zelfs? Of nee, in... zeker niet. Landelijk Ik ook. heb ook al goede dingen gezien. Ook in dit dorp weer, afgelopen ja, week. Ja, ik ook, ja. ja. Absoluut. Maar vertel. Nou, ik, ik, een van de beste dingen vond ik wel... waar ik al vier weken over loop te schreeuwen. Onze allerliefste oosterburen, dat die altijd met acht man tegelijk in rotten van twee met één zak uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, chips... of een pak marshmallows onder de arm door de supermarkt te rennen... en dan allemaal apart gaan afrekenen. Ja. Ja. En nu hebben eindelijk bij de Albert Heijn... en ik weet niet of ze hebben die andere een bord neergezet... Noord Zwaaikoende, at the same time. Ach. Dus eindelijk wordt er iemand wakker. Die manager van Albert Heijn, dat duurt vier weken... dat hij het door heeft, maar dan heb je ook wat. Want oh ja, ik werd ja. helemaal gek van die gastenman, En nog steeds. Ja, ja dat klopt. En, met alle respect laat die mensen gewoon lekker hun geld uitgeven. Ze zijn varten welkom. Maar als wij, wat eh, ik ja. vorig jaar al zei... Ik ben vier maanden lang, doe ik mijn eentje boodschappen. En zij lopen met acht man en gaan allemaal een apart afwerken. Ja. Kinderen van vrienden van mij werken bij die zijn, die worden helemaal gek van die mensen. ja, ja Maar ze ja, hebben ook geen corona precies. in Duitsland, hè? Nee, klopt. Dat, nou, dat, het, uh, nee. Hebben ze, nee, daar de, zijn ze vanaf gestopt Ja, dat lijkt ja, het echt dat, op, ja. doen <laughs> dat doen ze niet aan. Dat doen ze niet aan. Nou, als je nou, hier ja. ziet, inderdaad... dat onderschrijf ik wel van Tino... dan zou je inderdaad zeggen dat er uh, in Duitsland geen enkele... Corona geval nee. is te steurig. De Nederlanders mee. zijn in het buitenland niet veel beter, nee, laten we eerlijk zijn. Want ik krijg, nu, ik krijg zag je in de krant van... Ja, Nederlanders in het buitenland verbazen zich dat het erg druk is op de Franse-Italiaanse stranden. Hé, gek! Ja. Wat een raar verhaal, joh. <laughs> Zwarte zaterdag was gewoon... die wel mensen wel ook allemaal in eigen land op vakantie gaan, we ze niet ja. naar Thailand vliegen. Ja. Bijzonder. Maar ik werk dus bij, uh, bij Strijder, uh, uh, tegenwoordig Total... Uh, uh, bezien. En daar komen die Duitsers natuurlijk allemaal uh, tanken. En uh, er staat een levensgeldbord pinnen graag. Ik weet niet of zij een beetje over... Nee, ze, ze betalen allemaal cash. Ja, alleen maar cash. Ja, maar luister, en niet zo meteen enig ander, maar uh, de eerste, de beste veertien uh, bueno, bueno, bueno, doors ja, die naar Buenable Dena naar Costa gaan, die geven ook een zwarte geld uit daar. Ja. <laughs> ja. ja, maar toch niet allemaal, jongens. Jawel. <laughs> nice. Alle door hebben zwart geld. Alle nou, kom op. Ja, maar toch niet alle Duitsers? Alle sucadoors wel. En die komen hier, want er komen geen raket geleren naar Zandvoort. Hey, maar, maar dan zit ik alleen maar met dat vieze Duitse geld. En ja. vaak... Uh, is het uh, gescheurd of uh, ja. ze doen het in een, in een rolletje in een zak. Ja. Weet je nou, vies Duitse geld, dat zeg je wat. En allemaal uh, 100 euro, hè? 100 euro, 50 euro. Gewoon ja, ja, ja, niet, ja. niet ja. gepast. Nee, gepast. Maar, doen we niet aan. We waren heel dol op het Duitse geld. En toen ik nog achter de kassa zat bij die amusementshalletjes van meneer Heino. zo ja. kwamen die Duitsers altijd met, met marken aan. Hè? De mark was één gulde 10. Dus dat 10% op en dan ze een tientje en dan krijgen ze 10 gulden terug. Zeg, ja, maar daar werkt ook koers. Ja, kan je Kan je niet ja. aan koers? Ja, Ja, de dag. Ja, op het einde van de dag. Ja, op ja, ja, ja. het uh, ja. Ik had de het einde van de dag had ik gewoon twee tientjes in mijn zak. Uh, ja, zo werkte dat. Ja, maar soms uh, doen ze inderdaad alsof ze wereldvreemd zijn. En wellicht zijn ze dat ook. Ze rijden ook gewoon straten in waar duidelijk een borst staat dat je er niet in mag rijden. Zo ja, maar ze rijden ook alleen ja. maar 20. Ja, maar goed, ook met 20 tegen hey, de verkeerde richting in... kun je nog wat gaan. Dat doen mensen uit Twente ook hier. Hè? Ja. Dus ja, ja, ja. het gedrag apart afrekenen... met z'n allen een supermarkt in je rennen... en met cash betalen... dat is wel een klein Duits dingetje. Ja, mensen uit ja, 20 duidelijk. uit Groningen... die rijden hier ook 20 op de Sanfordse Ik zie ze toch gaan. Ja, maar hopelijk wel met de juiste richting mee. Want ook met 20 tegen de nee, verkeerde richting... kan je gaan. Mijn vrouw die heeft van de week <laughs> drie mensen terug zien rijden... over de rotonde, Tolweg Sanfordse Die kwamen gewoon weer terug. Oké. Okay. Oh ja? ja. Nee, seriously? Nee. Ja, maar het was natuurlijk redelijk vol. Zeker nog, uh, het was vol. Nou ja, ik heb mensen. Ik woon op de Salaam. Uh, ik heb mensen met een parasol in hun arm met een koelbox in hun hand over de Zonverteelaan en niet één hè. Dat was uh, rond vier s middags. Je meent het? Die gingen met z'n allen lopen, omdat ze een auto in bent, die werden natuurlijk teruggestuurd. Ja. Die hebben een auto in bent neergezet, zijn gewoon komen lopen. Oh, wat Toen ik verkeerde. bij Hoeveel Radio 10 heb je dan in het strand. <laughs> Toen ik bij Radio 10 vandaan kwam inderdaad desavonds, ja, Frank, de hele Zonverteelaan vol geparkeerd met auto's. Dus dat ja. zijn die lui die daar... Ik alle ja, ja, ja, ja. Frank heeft namelijk ook een radioprogramma op Radio 10, dames en heren. En nou om het, om vrijdag de, om 4 tot 7 en uh, wil je daarna luisteren? Ja, dan moet je het even opnemen en dan kan je naar ZFM luisteren... en dan neem je lekker Radio 10 op en dat uh, doe je een keer s'nachts. Dat kan. Toch? Goed, ja. goed, goed plan, Frank? Ja, ik, ik, ik zet alles op, ja. Ja, natuurlijk, zo moet je dat doen en uh, niet anders. Dus uh, wat dat betreft komt dat uh, allemaal helemaal goed. Spanning en sensatie, dames en heren. Wat is dit? Ach, dat is zo mooi. Dactari? Ja, Dactari. Dat klinkt als inderdaad. Judy en die. En die ja. En... Dactari. Ja ja. Ricky, Ricky ouwe pik. Don't lose that number, Steel Dan. Hier bij ZFM. Goedemorgen allemaal. Frank en, uh, Frank en Tino aanwezig. Jongens, uh, ja het is al bijna weer uh, tien voor half elf. Tijd vliegt als je lol hebt. Zeker. Toch? Absoluut. Ja, en er komt nog meer lol aan, he, want het wordt weer warm aan het einde van de week. We van, beginnen met wordt vandaag. Zeker weer warm. Vandaag is het, valt nog wel mee. Ja. Graden, of 26, 25, 24. Ja, hoe heb jij uh, de vorige eerste echte hitte dag ervaren? Vorige week vrijdag, druk nou, technisch. Ja, ik zat, ik zat bij, uh, bij Strijder uh, uh, uh, achter, de, achter, de, achter de kassa. En uh, daar komen natuurlijk heel veel mensen. Heel veel drinken en heel veel roken. Ja, nou, dat is goed. Het is bijzonder. Wat, ja. Hoeveel mensen roken, dat, dat is echt een soort van... Nou, het, ik kan me ook niet aan de indruk onttrekken... dat er weer een kleine toename te signaleren is hè, van het aantal vrouwen. je weet niet wat er gebeurt. Ontzettel. Er staat daar een rek met 100.000 sigaretten... en die zijn gewoon dag na... no. bijna op. Heerlijk waar. Ja, die ja. weet niet wat er gebeurt. En er komen uh, uh, allemaal uh, hele leuke, vrolijke uh, dames binnen. En uh, die beginnen dan met een, fles, met een, uh, met een blikje Red Bull... En die laten dan Red Bull zien. en Oh ja, en dan pak je En dan, uh, nee, nee, nee, die grote. En dat is een soort schoenendoos. Oh, dit nou. <laughs> met vijftig Ja Vroeger, vroeger heette dat een slof. Dat is ja. nu een pakje. Ja. Dat is nu een pakje. Op nou, dezelfde prijs, hè? Vroeger ja, het vroeger een slof, prijs. 20 gold. Ja. Ja. Ja, ja, er, ja, er, er gaan wel weer uh, stemmen op om de accijns dermate te verhogen... dat er ook een pakje hier in Nederland is, in Australië bijvoorbeeld... Uh, ja. 10 of 15 euro. Gaat ja, dat gaat zeker gebeuren. En daarnaast, uh, de verpakking wordt uh, uh, algemeen. Uh, dus alles heeft straks dezelfde verpakking. Ja, nou dat zal mijn zorg dus zijn. Dus je ziet al zo'n leuk fotootje met allemaal vrolijke mensen erop. En uh, het merk. Ja. Uh, en daarnaast moet uh, de, uh, de sigaretten in de winkel moet afgeschermd worden. Ja. Vanaf januari. Ja, dus ja, dat mag je wel, niet meer zien. Toch moeten we oppassen voor al te veel betutteling. Want het blijft natuurlijk een zaak van de mensen zelf. Eens? eens, eens. Een, een heerlijk zware, driekwart zwaar Japans jongetje in de brand steken. Dat is toch niet zo leuk als een heerlijker dan zo'n fijn sjekkje roken. Klinkt heel oh? gek een, een, een, een, een Japans drinken. jongetje in de fik steken. Japans ja, dat, dat gebeurde in de. Je weet het wel hè. Wanneer ja, ja, tijdens ja, de politieke acties gebeurde acties. dat. Al. dat een ja, okay, uh, ja. opmerking is dat. Ja, daar moet je mee uitkijken. We hebben het hier over Nee, maar tabak. Frank heeft het over tabak. Ja. En Japans jongens. Dat kennen we natuurlijk als uh, driekwart en drie drie kwart. half en en zwaar. Ja, maar dus inderdaad, uh, is dat uh, heel opvallend dat er uh, heel veel wordt gerookt. Ja. Ja. Nou, ze roken maar lekker door. Wat ik wel vervelend vind, en dat geldt voor alle mensen die ons fijne dorp bezoeken en wellicht daarbuiten ook. Let nou eens een keer op dat je niet al die shit peuken en lege blikjes op straat neerflikkert. Maar neem de moeite om ze in een prullenbak te demoneren. Ja, denk je van het strand. Ja, echt weer oh Daar we prikketjes voor en schoonmakers. Hè? Ja, maar niet, niet voor die sigaretten. Iedereen tuur, iedereen nee, ja. zijn peuken in het zand. Ja. Ja, dat ben ik met je eens. Maar ik kan iedereen het roken. En, en, uh, heb jij een op van de mensheid dan? Van de mensheid? als er Van mensen die op zand komen liggen met een dingetje en een frubbeltje. Nee nee, nee, nee, nee. Als je nee, twee hersencellen uithaalt, dan poep is het hele strand vol, man. <laughs> ja, Nee, eens. Ja. Juist. Nou, dat is duidelijk, dames en heren. En uh, Tino Stuy uh, uh, heeft altijd een ongezouten, vrolijke mening. Nou, de toon is gezet. <laughs> De toon is gezet, inderdaad. Oh. Maar, uh, nee, maar ja, dit, dit, dit, weer, dit wordt natuurlijk weer een gekhuis dit weekend. Ja, maar dat bedoel ik net, we maken er wel een grapje over. Maar dat net, er stond echt voorpagina alle kranten Nederlands in het buitenland klagen dat het daar te druk is. Ja, wat dacht je ja. zelf? Ja, ja, maar... ja. Nou ja. ja, ik kan die mensen adviseren ja. om bijvoorbeeld naar Portugal te gaan. Want ja. daar dat was echt zo triest om te zien bent dat daar bijna. Je ja, ja, ja. bent net ja. bij je dochter toch? Wat je ja. Airbnb heeft daar. Heel veel annuleringen. Gelukkig ook weer last minute boekingen van mensen die toch de stoute stoenen, schoenen aantrekken en besluiten naar Portugal te reizen. Ja. Maar uh, ja, het is triest om te zien. Een plaats als Cascais uh, uh, ten zuiden van, uh, zuidwesten van Lissabon. Daar zou je deze tijd van het jaar nog maar over de hoofden uh, kunnen lopen. En dat is nagenoeg uh, in vergelijking daarmee uitgestorven. Met jongelui op strand en dan heb je het wel gehad. Ja, Meen je dat nou? Heel bizar om te zien. Ja. Ja. En uh, ik had het genoeg om met mijn ega in de business class te zitten... die voor de rest uh, ah. leeg was. Ja, want voor de rest als, als viesaar... XKLM-medewerker heb jij dan nou nog recht? Tot de rest, de rest ja, van het leven op... Uh... totdat Paula met pensioen is. En dan mogen we nog wel IPB vliegen... maar dan hebben we een verhaal definitief ten einde. IPB Hoi, is joh, joh, joh. in die pla plaats beschikbaar. beschikbaar. Heel ja. goed, G. Heel goed. Jij mag door naar de volgende ronde. Nee, maar het heeft een beetje te maken met de mensen ja. die dan ook weten waar het over gaat. Ja, zeker. Akkoord. Maar goed, Portugal Zet is dus SG, een, een fijn oord om naartoe te reizen. Wat zei jij nou? Zet SG, zeer slimme <laughs> Dank je. Hey, uh, ja, uh, Portugal is natuurlijk een prachtig land. Een, een, uh, maar wel, wel rustig nog dus. Ontzettend rustig. Ja, echt en de goedkoper. mensen zijn heel blij dat je komt. Dus je wordt overal in de watten gelegd. Oh, ja, ah, Portugezen zijn fantastische mensen. Je ja, kan heerlijk Engels topwijnen. Eten, Top eten ja. kost een drol. Ja. Uh, Portugal is echt een fantastisch land. Ik ja. ben ja. verliefd op het land ja, dat land geworden. Helemaal eens. eens. En veel Spanjaarden maar, waren er ook. Maar Gorkum is ook mooi. Absoluut. Gorkum ja. is ook, hey, is hey, is. Hey, stond er ook mooi. In. ja. ja, ja, ja, ja. ja. land. heeft iemand een liedje over Lekker Lekker in IJsland Ja, vakantieman. Vakantieman. Ja, nee, dat is... Goed toven. Hey, en het andere nieuw is natuurlijk de mui. De ja. mui. De mui. Ja. Ook alles. gaat... De mui. Maar nou. Oh, nou, je nou. mui. Ja. Er is heel veel informatie over. Hè, hoe, wat, wat je te doen staat als je erin verzeild raakt. Maar hoe kom je nou in zo'n mui, Tino? Weet ja, dat? dat is natuurlijk gewoon de, het ja. belangrijkste. Niet hoe je eruit komt, maar hoe kom je erin? Nee, maar ja. het is heel makkelijk. Want ze hebben daar vlak op leggen. <laughs> Dan kan je er meteen in. Dan je precies eigen waar. Mui en, en <laughs> en eigen mui maar eerst. Hij muide. Hij muide recht Eigen mui iedereen wist toch... <laughs> mijn hele leven lang ben ik word gewaarschuwd voor de mui. Ja. Ja, ja de mui is een, een oud zandvoortse verschijnsel. En waarschijnlijk ja. ver, van verder voor Ik ja. vrees dat ze een paar duizend jaar geleden ook al de mui hadden. Ja, de mui ja. is niks. Maar niet. Het, het verandert steeds. Ja. Wordt er wordt een mui aangepast. Een uh, ja. moderne mui. Maar het zou ook te maken hebben met een zandsuppletie, begrijp ik. Hein? Deels. Ja, want het wordt afgraagd. En de dingen komen er weer andere mui ja. muien. maar iedereen ja, weet toch, like, maar dat is ook best wel gek. Uh, op het moment dat je het gevoel hebt dat je nooit meer terug in de kus komt, dan zeggen ze niet de paniek raken. Ja, ja, oké, okay. we zetten hier het pand aan en er zijn allemaal vlammen. Dan zeg ik, nee, je moet gewoon heel rustig ja. blijven en een natte theedoek oprollen en dat om je gezicht binden ja. en hou op man. Je en als pakt, je nog tijd, je staat dan buiten aan de goudvis als ja. brand of ja. met een televisie. Ja, ook. Iedereen die ooit brand heeft gehad, die raakt niet in paniek... maar die staat buiten met iets waar hij niks aan heeft. Ja. Een tv. Ja, klopt. Pakken wat je pakken kan. Dat is vaak het eerste, want dan zit je met je snuffert voor. Vroeger waren het heel zwaar. Tegenwoordig ben je buiten. uit de vrouw schoonvoerde ermee naar buiten. Nee. nee. nee. nee. nee. nee. nee. Ach, jongens, die meiden het is toch allemaal wat, hè? Stukje muziek erbij. Doe maar. Ja, ja, ja, ja, ja. Komt goed, kom. Hij zat ook in de muur. Hoor je dat? Ja. Case of loving you. We hadden het erover wat, uh, wat ons irriteert en wat heel goed is in ons dorp. En, uh, en ja, dat, dat, dat, daar, daar zijn natuurlijk uh, de meningen altijd over verdeeld. Maar er zijn toch wel een aantal dingen waarvan je denkt: van, Moet dat nou? Ja, ja, nou. Uh, Jij wordt wakker soms. Ja, ja. Je doet je TV aan. Juist. En dan? Nou, kijk, los van allerlei uh, gedoetjes, we uh, worden een beetje moe van allerlei spotjes over, ja, ik ga het toch zeggen over vaginale schimmel. Nee, nou, daar willen we allemaal wel vanaf. Ja, dat lijkt mij ook. Maar waarom <laughs> moet ik s'morgens voor 9 uur 46 keer een vrouw in beeld zien die gaat vertellen: is het ook van last van vaginale schimmel? Ja, ja, dat is het. Oh, niet op even andere? Stel. Ja, dat vind ik heel vervelend dat het bestaat. Maar ja. even eerlijk, het bijna lijkt me niet Laat het lijkt me, het volgen. Volgens mij is het, het niet leuk. Voor jou. We gaan daar geen grapjes over maken. Nee. Oh, stiekem toch. <laughs> stel, ja. wij hebben last van, zoals jij dat zo mooi in schrijft. Bal, balbroei. balbroei. Balbroei. Met, met dit warm hebben we wel ja. van balbroei. Ja. Ja. Stel je het ervoor. Dat wij, en anders, ik, ga niet, ik ga niet proberen appels en peren te vergelijken. Ja. Ofwel nee. in de, de balbroei. Maar dan, en komen, je komt de dus hele dag, kom je spotje en dan heeft je ook zo'n last van balberoei. Hier, dan moet je talakpoeder nemen met menthol. In capsule. Capsule. capsule. is genoeg voor de hele dag. Ja, Altijd ja, bij de handen nooit is samen de weg. <laughs> Sorry, ja. heb ik irritatie van? En ik luister, je zult er wel last van hebben, maar dat lijkt me verschrikkelijk. Vind ik heel veel ja. Ga naar de dokter. Als ik balbroei heb, ja. ga je ga, naar de dokter. Ga naar ja. de dokter. Tuurlijk. Nou ja, niet echt, maar dan zeg ik, nou stel, ja, ga ik even naar de ja. apotheek. Ja. Je zag Rijn en zei: Hey. Ik uh, heb balbroei. Ik heb balbroei. Help me er even vanaf. Ja, en dan kijk je. Denk je, dat, je loopt er ook geen 16 weken met uh, vaginale schimmel door. Lijkt mij, hè? Lijkt ja. mij ook, hoor. Nou, dan lijkt het mij ook. Nee, goed. Dat is ja. een beetje raar praatje, <laughs> <laughs> Ja. Daar heb ik dus irritatie dat van. Nee, maar. Ik dat kan is. Ook ja. nee, zeker ja. in spotjes of weet ik wat. Ja, maar dit, nee. ik, ja, dit vind ik zo nuttig. Ja, maar de ster heeft natuurlijk helemaal. Uh, de, de, de, en, en, en alle uh, commerciële. Uh, ook zo lastig, ster? <laughs> Ja, maar nee het, eens. En, er is maar die wordt ja, enorm veel geld mee verdiend met die onzins. En dat maar, is het. Nou ja, onzin maar goed. Nee, nee goed dus daar is. zouden wij een punt achter moeten zetten. Ochtends in ieder geval, doe dat lekker s'avonds om uh, 11 uur. Want dan denk ik. Dat, <laughs> dat begint het. <laughs> dan begint, <laughs> begint, begint het. Ja. <laughs> <laughs> en, <laughs> nou, dit, dit dan, uh, oh. Ja, misschien hebben die vrouwen nou, dan. dan valt, het, valt, het, valt, het, valt het meer op. Nee, maar het zijn echt grote ja, problemen in de wereld, toch? Nee. Ja, dat lijkt me, ja. me wel, ja. En wat hebben we nog meer? Nou, ik, we hadden het vorige week even over de tandarts. En toen kwam, uh, had jij het dus verhaal over... Uh, ja. een dat die orthodontisten allemaal oplichters zijn. Ja. En, om eens, nou, ja, precies. Ja. Ha, ha, ha, ha. <lacht> uh, Spoel me uh, De tandarts mag, zag ik, uh, extra kosten berekenen als coronatoeslag. Ach. En dat is dan uh, vanaf 1 augustus van afgelopen week... is dat uh, 4,26 euro per patiënt. En wat, wat, uh, wat kan die daar.? Dat, dat mag, komt er gewoon bij. Want, is dat. Voor de uh, ja, maar je ja. moet meer mondkapjes moet ze gebruiken. En je moet vaker spoelen. En er zit natuurlijk uh, waterstofperoxide in. Daar is ook goed tegen. Nou vaginale schimmel. maar dit geldt er zijn. Ja, ook in capsules. Verkrijgbaar. Oh, ja, oh. handig, handig. Maar. Vier, maar even niet voor het een of andere. Hè. Maar de slager. die moet ook schermen ophangen. en zijn apparaten 12x. Schammer. Ja. Mag die aan, voor ons uh, ham-hesp.? Een eurotje echt gaan rekenen? Nee. nee. Met ja, dat een, ja, een, ja, alle respect, he. Alle tandartsen gun ik alles. Her Her Herlandvlak.nl. Ja, ik ja, ja, aardigboer die hangt ook ja. scherm op. Die geeft ook, maakt ook kosten om corona-proof ja. te zijn. Het zijn ja, allemaal... Ja, kijk, ik ben niet verzekerd voor tanden, omdat ik allemaal implantaten ja, ja, heb. Het kans, en, en het heeft allemaal geen nut voor mij. Maar ik krijg wel een kaartje in de bus van de tandarts. Komt u even voor uh, controle? Is zeg, wat moet er gecontroleerd worden? Het gaat hartstikke goed met mijn tanden. Ja, precies. Die zitten er, die zitten vast. Ik poets ze vier keer per dag. En wat moet... Dus ik bel op. Ik zeg, mo moet ik nou echt langskomen? Wat is de... En dat kost 75 euro, hè? Even zo. Ja. Hup. En dan moet ik uit mijn eigen zak betalen. Omdat ik verder geen uh, uh, ver verzekering daarvoor heb. En, dan, uh, en die, die, die, die, die vrouw, aan, die ken ik natuurlijk. Ik zeg, ik hoef er niet langs te komen. Wat, wat, wat moet er gecontroleerd? Nee, ja. ze is, is het belachelijk en je hoeft helemaal niet. En, uh, ik zeg, nou, doe ze de <laughs> hartelijke groeten en wens ze uh, gelukkig nieuwjaar. Kortom, je staat eh, nog in het systeem. Mooi vak, belangrijk vak, tandarts, absoluut. Ja, maar, zeker. de meeste van die jongens komen 3 drie ton per jaar thuis. Ja. Uh, hoe bedoel je, 425, 4,26? Dan krijgt de slager er ook niet bij. Ik Belachelijk. Het is ja. ook gewoon een ondernemer, hè? Ja, dus, uh, absoluut. Dan mag de fietsen maken. Mag hier ook uh, wat ja. eerst eens gaan rekenen... met die weet ik veel uh, iets... Uh, corona, ja, corona corona lucht heeft. in de bandenpont. Ja, coronalucht. Ja. Ja. Uh, ja. Whatever ja. it is. Ja, als de lucht uh, verontreinigd is met corona. Nou, uh, aerosolen, ook, ja. Kom met je band terecht. Moet je kijken wat er gebeurt. Ja. Ja. Met de fiets onderweg te hoesten. Ja. Met die klapband. Goed, Frank. Goed, goed. Mijn lief heeft net de fiets opgehaald. Het is zo druk... Uh, of zijn vakantie. dat als je je fiets wil laten repareren, dan ben je ergens uh, 1 september aan de beurt. Ja, dat vertelde jij, hè? helemaal. Ja, onvoorstelbaar. Yeah. Ik denk dat ik... Zullen we zullen fietsenzaak beginnen, jongens. Nou ja, mijn grootvader was fietsenmaker. Die bouwde zijn eigen fietsen. Maar echt waar? Ja, ja, ja, van ja, met een steeuw op de kroeg met een stuiver. Nee, nee, nee, Ja, sim... nee, dat is Milly ja, Bos. Ja, Milly Bos. gewoon <laughs> <laughs> die, <laughs> die <laughs> stuivering je lucht. lucht. ja, ja dat dus ja. is nu kapper. Maar wat je ja, dus kapper. Ja, ja, jammer, hè? Ik vind wel jammer dat die weg is. Wat? Ja. Dat Stuivert je lucht. Stuivert je lucht. Was mooi. Zeg mooi. Ja, ja. Maar bij Strijder, om daar even op terug te komen... Ja, je hebt hem nu drie gratis keer genoemd. Lucht, je sigaret, of gratis lucht, jongens. Ja. Gratis lucht. Ja. Gratis lucht. Nou, ik ben vaste klant bij de firma Strijder. Koekoek. Dus ja, dat is nu vijf mijn... keer genoemd. Krijg je, krijg je geld van die mensen? Nee, helemaal oh. niet. Ze zijn hele lieve mensen. En die begrijpen heel goed wat uh, ondernemen is. Zo. St lucht gratis. <laughs> Dat lucht op, dat lucht op. Oh. Over de lust. Lus, maar nog wel even terug van lucht, water, aarde, vuur, hè, en dat mm -hmm. elementen. Uh, de wateroverlast, want we hadden hem weer, hè, de overstroming ja. in het dorp. Ja. Bij de Koning in de weg en toestanden. Dat, mijn hele leven lang heb uh, je bij bij, Dal, bij de Koning, uh, koningstraat toestanden liep het water altijd over. En ik denk, nou, hebben, ze, hebben ze een ding aangelegd de daar? Ja, ja, onder de de de reservoir, Reservoir. De ja. Ja. ja. Maar. Dan denk ik toch op een gegeven moment. Maar wat is nou het verhaal wat je ook wel eens hoort? Ja, toevallig is iemand vergeten in Haarlem om de pomp aan te zetten. en, en Moet het worden weggepompt? Of hoe, hoe werkt Geen dat? Je? Bizar, want het is altijd hetzelfde punt inderdaad. Nou ja, Vorig jaar was het toe. ook in de bocht bij het Kostloren. Bij het, uh, oh ja, ja. het huis was het geweest. Geweest. Ja. Toen, Ik heb ja. van een jeep, ja. dus ik kon daar doorheen. Maar dan stond een vrouw in een Fiat 500. Die stond gewoon de, met ja. het water ja. aan de ramen. Die had gewoon een duikbril nodig. Dus... Water tot aan haar lippen. Tot aan haar ramen. Ja. Goed jongens, ja, we gaan er zo echt. nog even verder over praten. Ja, doe maar een plaats. Ja, en dan klimaat... doen we even een en stukje muziekbeleving. En toch niet de enige eerste de beste bedoel ik. Here's Prince. Over de DB. de ja. to see day Ik een een hoopprinzen en dit was er één van. Ik noem hem prins Bernard. Ja. Ik noem hem prins William. Stout al die prins en die koning. Prinsen zijn stout. Ja. <laughs> of of dood. Koning van Spanje, die is ook... Uh... Oh, dat is ook een <laughs> stouter Rikje. Ja, Idioot staat naast een doodgeschoten olifant. Hoe inbeziend kan goed. je zijn om zo'n olifant neer te schieten? He? Het is echt, jongen. Maar het is sowieso al, maar als je dan ook oh. nog koning bent... Ja. Nou, die Bernard, dan... hij, die, die Bernard die heeft ook doodgeschoten. Ja, dus. ja. Wat, ah, ja, die die Dat is de reden op, waarom he? de herten hier in de Kennenbeduinen ja, zitten. De Oranjes warm. zijn goed. Een ja, non-fijn gebit om te jagen. Mama. Mama. Kom maar, mama. Kom maar, papa in me. Legendarisch. Heb jij hem wel eens ontmoet? Zeker. Ja, echt waar? Ik heb ooit gebeld. Ik werkte vroeger voor wat nu Sanoma heet. Dus ik heb voor alle bladen geschreven panorama, ja. de ramen, de story, die weet ik van. Dus toen hadden ze daar zo'n telefoonklap en daar stond Prins Bernard in. Oh ja? Ja, toen ben ik... Was het was een nummer, <lacht> ik dacht, nou, ga eens bellen. Ja, ja het kan, nooit, kan niet waar zijn dat ze gewoon <lacht> op de redactie <lacht> ergens telefoon... Dus ik belde. Hallo? <lacht> Dat was hem gewoon, echt serieus niet. Ja. Het oh, meteen neerleggen. Ja. Dat ja. wil je helemaal niet. Dat geloof je ook niet. Nee, dat nee, oh, nee. goed. Een collega mij ooit op de rug van BNN staat. Er werd, werd bij collega Maarten een keer gebeld door Marco van Basten. en Dat is natuurlijk een, was natuurlijk toppunt van zijn roem. En ze Marco van Basten. ja, tuurlijk, doe lekker normaal. Dat geloof je niet. Dat geloof je niet, dat geloof je niet op de, de te wonen. Dat was hem gewoon. Nee. de mooiste was echt wel geweldig. Juliana was op het einde van haar leven... Was, was, ze had altijd last van haar ogen. Juliana had slechte ogen. Maar ze kon ook heel goed vloeken. Ja. Irene kon dat ook. Derals, hey, alle yeah. alle oranjes kunnen, kunnen heel goed roken en ze kunnen heel goed vloeken. <laughs> en dat is waar, hè? En uh, ik had het en, en dat het zijn uh, zij komt ergens bij een, uh, bij een van de premières van iets. En ze komt aanlopen en er allemaal flitsen van de telegraaf, Al die fotografen, allemaal, ze zag niks meer. En toen pakte ze de handtas en toen begon ze om zich heen te slaan. Dus nee. op die fotografen wilde ze op die fotografen inhakken. Want dat was een, een klein beetje een dementering ja. op dat moment. En die <laughs> begon om zich heen te slaan met die handtas. En probeerde al die fotografen neer te hoeken. En toen pakte Bernard pakte de beet en deed de arm erin zeg, Kom maar, mamie, kom maar, papie mee. <lacht> ja, ja. En dat was een vreemdvanger, oplichter, alles. Maar ja, hij was wel lief voor Ja, Hij was het, wel het lief de laatste begreep ja. Dat begreep u wel. Hij begreep wel dat hij daar geen ruzie mee moest krijgen. Ik ja. Ja, ja, heb hij nog wel mijn schilderijen verkocht uit de gang, of zo dan, ja. dan, dan heb ik het maar vast. Ja, ik ben achter de schermen bij het Dijk. We hadden ooit opname. Toen mocht ik het zwembad zien. Want ze doen wel rondleidingen daar. Maar ik ben ja. ook achter de schermen geweest met zo'n beveiliger. En ze hadden een zwembadje binnen. dat was, oh, ja. Ja, was best wel interessant. En daar, in de kamer van, uh, van, waar Bernard zat achter. Ja. Die had een glazen raam. Ik denk van nou, 6 meter bij 4 meter hoog. En dat kwam elektrisch ging dat open en dicht. Dat was voor die tijd. Dat is natuurlijk al de jaren 70 ja. Ja. Dat neergezet. Dat was echt... Innovatief was zo gek. Ja, ja, ja. grappig. Dus, uh, dus dat maar. Uh, de verhalen over uh, Soes Dijk en wat er allemaal gebeurde. Vooral die die, die Tony Hildebrand en zo. Die, die man die uit ja. de auto groeide. Waar vrienden van. Nou, die zijn ook als aankomen En dan liep Juliana in de, in de blote kont ja. door de tuin te rennen. Dus dat was op ja. het einde van het leven, weet je wel. Ja, dat oh, zijn wel gekke dikketjes gebeurd. Met ja. En jij kent Frank Timmer wel, hè? Jazeker, ja, ja, ja, ja. Frank Timmer was een keer bij de, bij de, hoe heet het, videotheek in Soest. En die ging een video halen. En daar kwam Juliana binnen en die ging dan ook video's, video's halen. Video's nou, ja. En, en uh, dus die uh, kwam met uh, drie video's van National Geographic binnen. En die stond bij zo'n meisje. En dat meisje, en Frank staat daar ook. En die staat af te rekenen. En, uh, uh, nee, uh, eerst, eerst kwam uh, Juliana. En die wilde afrekenen. En toen vroeg dat meisje: kunt u zich legitimeren? Nee. Dus hij hield even een muntstuk op. Ja, dus ja, ja. denk ja, ja. de Die zegt, nou, ik kan het wel. Dus die liet even de, de gronden zien ja, ja. waar op stond. Fantastisch. Oh, wat briljant. Ja. Ja. Oh, die film trouwens, dat was ook was Er was een filmzaal, of is een filmzaal, in Dijk, Want ze gaat nu helemaal restaureren en zo, volgens mij. Ik ben daar ook geweest in die filmzaal. En dan zag je dus, een zwaar van die oude mooie stoelen. Ja. Weet je, wel, uh, met dat, uh, je kon precies zien waar de billetjes in hadden gezeten. <laughs> Naast het project was een stoel, daar zat Bernhard al, die speelde dan zijn eigen films, zijn natuurfilms, maar echt ja? natuurfilms, en die ja. natuurfilms natuurlijk wel wij En er werden, werden mensen aan de overkant die op paleis werkten, die werden uitgenodigd om te komen kijken, dat vertelde die bij We werden dan gebeld, dan ging Bernhard of gewoon films afspelen in die filmzaal. Ik heb daar gezeten, oh, met grappig. van die vergeelde foto's, dat hij ook naast een neergeschoten neushoorn stond, dat dus ja. hij daar gewoon allemaal nog hè? vergeelde <laughs> foto's, dat had het nooit vergeten, zo uh, het is eigenlijk tijd voor uh, de kolom van Stuy. Oh, is dat zo? Ja, het is tijd voor de kolom van Stuy. Uh, All right. Ik had er twee ik meegenomen. Uh, ik, uh, je mag kiezen. Uh, er gaat er eentje uh, over uh, uh, massage. Ja. En de andere gaat over Hitler. Nou ja, Frank, zeg jij het maar. Ik vind die van Dolph lijkt me wel interessant. Ja, ah, okay. Nou, doen we dat. Uh, deze kolom heet uh, Ezelsteen Steen, Hitler. Humor is heel persoonlijk.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 Eens, denk ik hè? Ja, absoluut. Ja, ik nou, we weet, weet dat. Hey jongens, vorige week vrijdag was het natuurlijk verschrikkelijk warm en, en druk in Zandvoort. En uh, uiteindelijk kwamen de uh, uh, Zandvoorters niet meer door uh, Zandvoort in door de overijverige verkeersregelaars. Sommigen. Ja. Het is, nou ja, sommigen, als ik hier in, het, uh, in de Zandse krant staan toch wel wat voorbeelden van mensen die uh, vanuit uh, Elswoud en vanuit uh, ja. uh, uh, uh, Haarlem terug zijn komen lopen. Ja, nou, onze zeer gewaardeerde Han, uitbater eigenaar van Café Molly... drinkrestaurant eigenlijk, drinkrestaurant Molly. Drinkrestaurant, die heeft er meer dan twee uur over gedaan... Af, die afgelopen vrijdag om van Beverwijk naar uh, de verlengde Halterstraat te korsen. Die was de Hanos, Honas, Maakbrod, de Hanos. <laughs> maar uh, ja, die die die uh, hoe heet het boa of die uh, hoe heet die mensen nou die daar? Uh, uh, Boekans. Nee nee nee nee. Nog een oh. oh. boa's boa's. Verkeersregelaar. Ja, Verkeersregelaar. die had er geen boodschap aan. Han, die zegt, uh, denk je dat ik uh, met 160 kroppen slaap weg ben naar het strand of zo? Of, uh, <laughs> ik heb al mijn spullen achterin, ik moet een restaurant openen. Ja, had hij geen boodschap aan. Ja, dan, dan... Hij kwam er echt niet in? Nee. <laughs> hij moest een andere route pakken. Ja, daar sta je dan ook vast. Ja. Maar, weet je. Bijzondere dagen zijn dat. We dan... zullen het nu wel wat beter hebben geregeld, vrees ik. Dat... Maar het is toch niet de eerste keer dat het druk is hier? Nee, maar kijk, in het verleden was het zo. Of in het verleden, toen de corona net begon, gekkigheid. Toen werden mensen ook geweigerd. Ja. Toen, maar het was, dan moest je je of je postcode noemen. Ja. Want ze kunnen, ze kunnen je niet officieel, omdat het geen opzoeksambtenaar is... Ja. dan kunnen ze je niet verbieden. Ze kunnen je alleen adviseren om weg te gaan. Ja. Ja. Dus op, mijn, op het moment dat jij in Zandvoort woont, moet je gewoon door... Dan moet je, ja, luister, ik, dat de handen wordt tegengehouden is natuurlijk te gek voor woorden. Ja. Uh, maar ik ga ervan uit dat, ja... Uh, maar dan moet ik... Daar vraag ik nog wel wat instructies hebben gekregen. Want waarschijnlijk of iemand zegt, er mag niemand door. Ja. En dan gaat er ja. iemand staan en dan mag niemand door. Hè? Ja, ja. Dat, dat, zo zal het ook zijn. Ja. Maar dan moet ik ook zeggen dat de laatste jaren, en dat geldt voor heel Nederland helaas, wij wel ten prooi zijn gevallen aan uh, infravasculaire problemen door herinrichtingen van uh, straten en, en dorpen. En, Wat een uh, mooi woord, Frank. Ja, dat zelfbeda ik, uh, zelfbedacht. Zelfbedacht. Infravasculaire problemen. Infravasculaire problemen. Met andere woorden, de dus spier, de, de, de waar je vroeger met gemak uh, iemand kon inhalen, die is nu helemaal afgebakend door idiote vluchtheuvels. Ja. En overal veel te dikke bermen. Als je uh, het einde van de zeeweg. Uh, Voel ik je enige irritatie, Frank? En dan krijgt nee, er een Duitser voor je. die 20 Nee, maar weer, maar... Hoeveel woordwaardig is dat, intravasculaire eh, <hijes> ja, Dat laten we aan de luisteraars. Die kunnen nu insturen. Kunnen we even uitleggen van A en B? infravasculaire Infra problemen. Oké. Okay. Ja. Ja. Ja. Nou, ja. Het einde van de zeeweg, nogmaals, heb je gezien hoe breed die middenberm daar is. Op niets af. Daar, daar kan uh, een, een bus nauwelijks doorheen of een vrachtwagen. En het is gewoon heel vervelend. Is er een berm op de... Oh, dat is die bolt waar ik steeds overheen ga. Okay, oh, oké. Ja, die bij het circuit... waar het autootje altijd uh, op ja. geparkeerd staat. Toen die voor het eerst werd geopend... kon de eerste de beste lijn 81 daar al niet overheen. En Van der Veld stond ook vast daar zo. Dus dat zijn vruchwagens, over, vruchwagens, toch? Ja, ijverige uh, ambtenaren die zulks bedenken. Ja, maar en dat maak je overal uh, mee, hè? Ja, dan, dan ja dat ik is het z'n ja. Nee, maar dat, nee. dan zei ik het in het begin. Het geldt voor ons hele land, ja, eigenlijk. Ja. Ik heb het in, ja. in Loosdrecht meegemaakt. En daar hadden ze de Loos, nieuw Loosdrechtse dijk. En daar hadden ze ook allemaal van die chicaans ingemaakt. Ik ja, ja. kan me herinneren. En, en toen, en toen uh, in, in het voorjaar moesten al die uh, grote boten opeens uh, weg... En dan kon niemand meer door. Nee. Zijn ze allemaal weer afgebroken en ja, bedankt. Precies. Zo, nee. zo of zo'n bus met een harmonica dingetje. Dat gaat niet dat ja, gaat, gaat niet in nee. <laughs> nee, in nee, nou, <laughs> nee. inderdaad, ja. Dat is een voorbeeld. Ja. Maar je kan nee. toch niet verzinnen dat daar mensen werken... en die daar niet over nadenken? Dan denk denken, hoe is het nou toch mogelijk ja. dat, dat, dat, dat, dat dat kan gebeuren? Ja, ja, dat zullen wel aan verschillende aan. afdelingen zijn. Hè? Ja. Ik zal het nooit vergeten. Jaren geleden, toen hadden ze tegelijkertijd de Zandvoortse Laan afgesloten... En de zee. Ja, ja, en toen belde ik destijds wethouder Hoge Doorn op. En zei: Luister, vriend, what the fuck is going on here? En zei: Daar kunnen wij niets aan doen. Ik zeg: Hoezo? Het een is gemeente en het ander is rijk. Dat is uh, uh, provincie. En die hebben gewoon manen aan elkaar. Die communiceren blijkbaar niet. Ja, nee. Ze dat doen gewoon. Ik zeg: Maar dat kan toch niet waar zijn? Dan moeten de potjes op. En dan zeggen ze, wij de provincie: nou, gaan we maar gaan, ja. laten, we die, laten we die rotonde maar gaan doen daar. Ja, maar uh, het gaat toch iemand een keer zeggen: Ja, maar in Stanford zijn ze ook de hele, hele ruulering aan het aanleggen vanuit de Stamford Slaan. ja, ja, laat maar doorgaan. Ja, dan zit er zelfs uh, dus ja. iemand echt niet op te letten. Ja. Of, er is, het, meestal is het communicatie. Nee, en dat of zijn wel, is, uh, wellicht dezelfde lui, althans voor dat kaliber... Ja. die ook die verkeersregelaars instrueren. Er komt helemaal niemand door. Niemand, begrijp je dat goed? Ja. En die mensen doen dat inderdaad. Nou ja, ja. En dan, dan, dan ga je niet meer nadenken natuurlijk. Nee. Nou nee. nee. ja, waarschijnlijk is dat wel... Uh, zeg maar een van de... Uh, vaardigheden die je moet hebben. Nou, Als ambtenaar, ja. Ja. Mens nou ja. mensachtige. Ja. Ja, maar dan krijg je natuurlijk het handhaven. Kijk, het bedenken, het, uh, het uitvoeren, het, uh, het, uh, dan de regie ja. erover houden... en uh, uh, wat er dan gaat gebeuren. Ik maak me uh, geen zorgen, want ik maak me niet zo snel zorgen. Maar volgens mij is er of op 5, of op 10, of op 11 augustus... komt er bij een strandtent uh, Afrojack... Ja. Afro-Jaak komt langs. En ik weet niet of je weet hoe populair deze jongens is. Die Best is heel populair, he? toch? Hij heeft ook een um, Ferrari. Ja. Ja. ja, dat klopt. Uh, misschien kan een van die vrolfinkers met elkaar rijden als hij hem oh, Ja, Dat ja. is wel leuk. Maar um, die gaat dus optreden, die gaat plotjes draaien. Plotjes draaien. En dan zeggen ze ja, nee, maar dat is alleen voor genodigden. Dus er 100 man goed verhaal. Ja. Dus er zitten 100 normaal zitten er bij Eiffel Jacks... 50.000 man in een stadion te, te hoppen. Ja. En nu gaan ze Eiffel Jacks neerzitten op een strandtent. Met 100 man. Met 100 man. En dan gaan ja. ze denken dat er niet mensen op de boulevard gaan staan... of op het strand komen aanlopen met hun eigen coolbox... om daarna te luisteren. Ja. Ik, normaal, als, ik denk dat het allemaal goed gaat. Denk je niet? Nou, ik heb enige twijfel. Ik zet alles op nee. Ik <laughs> ik zet, ik alles op nee. Is. Misschien ben het een hele gekke, <laughs> jongen, maar ik vraag me af of als je namelijk ergens <laughs> ja. met, met 10.000 man naartoe kan komen, is het oefensrand. Ja, ja. ja, ja het het gaat, ik ja. zeg niet, het gaat gebeuren, maar daar gaat echt wel iets. Daar gaat, maar da dat, dat ja. zo, maar en een het zo'n ander andere meter is dan niet meer. te doen. Dat is meter wordt een dingetje. Nee, nee, nee, nee wat dat betreft. Uh, nee, ik vind het fantastisch dat, luister, ik vind geweldige geweldig dat dingen gebeuren en uh, weet je, dat, je, je het dat van de Live niet door, oké, let's do it. Maar zo'n ster naar Zandvoort verhalen... en zeggen dat er maar honderd man mogen komen... it's an accident about to happen. Je kan ook proberen de Beatles hier te laten spelen. Oh, dat is ook een hele goeie. Daar mm, nee, komen denk, ook ja. wel mensen op af, denk ik. Ja, alleen ik denk niet zelf dat ze komen. Nee, en ja. de fans van de Beatles die komen dan met rollators. Dus die zijn... Ja. <lacht> Zie je, dat is weer het voordeel ja. van de rollators. Ja, Huppakee, en daar gaan we weer. Nou jongens, uh, het is uh, bijna 11 uur en uh, hierna nog een uur uh, Loogman, paardenkoper, stuy. Oh, ik wil nog wat positiefs hier. Ja, echt... zijn ze ja je hebt nog wel even. Ja, heb ik gegeven? Ja, je hebt nog even. Um, dat is dan weer uh, de bakker, de groenteboer en de slager, die hebben uh, 30% geplust. Ja, heb ik dat, begrepen. Dat je? vond ik echt wel fijn. Ja. Want ja... We, we blijf, jij bent er ook. Frank, jij bent ook. Je begint bij... Uh, ja, je hadden bij Kees, ja. bij de slaaghaal ja. je brood. Je begint bij Corrie. Broodjes, ja. maar, jij doet ook ik doe ook veel lokale mensen. Ja, ik ben fan van het midden- en kleinbedrijf. Ja, toch? Absoluut. Dat moeten we ja. ook echt blijven doen. Ja, ja, je ziet ook, ja. omdat we met z'n allen thuis blijven, dat het gebeurt. Ja, ja. klopt. Dus dat is, vind ik een heel goed... Uh, ja, absoluut. Uh, uh, ding. En het komt natuurlijk omdat uh, heel veel mensen denken... van nou, ik ga niet uh, uh, die de grote uh, uh, supermarkt in. Omdat ik dan... Uh, Duitsersteen! <laughs> ja. Veel meer de mogelijkheid heb om anderhalve meter niet aan te kunnen houden. Ja, dat. Goed verhaal. Nou, ik vind, ik vind het wel goed dat je ook ja. voor kiest om die mensen een beetje... of het nou vanuit uh, maar welke reden ja. ook. Maar Absolut. dat is een plus. Dat dus vind ja. ik wel goed. Ja, dat is heel goed. Ja, en als je... Ja, ik, denk. ik denk toch dat een broodje bij Van Vessum lekkerder is dan... Uh, in een, een supermarkt. Ja. Ja. Ja. Ja. ja, absoluut. Ja. Maar het is moeilijk om de mensen, bijvoorbeeld mensen, wil dan. Uh, ja, het portemonnee dingetje ook, hè? want op het moment dat jij weinig geld hebt, dan is het lastig om, uh, ja. om bij, bij een bakker kost een croissantje, een croissant. Croissant? Uh, uh, ik denk bijna 2 euro of 75. Ja, even ze, nou, dat ja. valt wel mee. want als je een nee, echt nee, nee. uh, man. Croissant als je bert, Bertram, Bertram. Bertram. <laughs> Bertram. Ja. vier voor volgens mij 2 euro. Nee, echt niet. Echt waar. Ik heb ja. nieuws voor je. Echt wel? Wil is niet... Nee, ik. Heb net twee, ik heb net twee croissants gehad, man. <laughs> croissant? Helemaal, je is helemaal in je croissant geslagen. In ieder geval brood <laughs> haal je bij de bakker en vlees bij de slager. Je kan een steek broçoire kopen bij Albert Heijn. Die is niet te hachelen. Of gewoon een echte biefstuk bij de slagen. <laughs> ja, het is niet zo groot als deurmatten. Ja, ja, juist. Lekker nou, man. Juist. Ah, ja. Maar je moet, je moet ook in de gaten houden dat... Uh, hoewel, de, de, de, dat is niet helemaal waar, Frank. Ik heb een, een, een, een, bij Albert Heijn een biefstukje gegeten van de week. was... Ger, ik, ik durf alles om te verder dat hij niet zo zacht is... als bij uh, Horniman van de Grote Krocht vandaan komt... of bij uh, onze nieuwe slager de even de naam. De naam. Ja, de Halter. Ja, dat, ja. dat is toch uh, spitsen, om maar even een Duits te blijven. Nee. Ja, zeker. En, en ja. ook lekker... Het is... Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van...